7 uur. Het NOS-journaal Joris Dubenitsky. Mogelijk 10 doden door Diane 35 pil. Obama tekent voor bezuinigingen en twee doden gevonden in Haaksbergen. In Nederland zijn mogelijk 10 vrouwen overleden door de Diane 35-pil. Dat heeft het Nederlands bijwerkingscentrum Lareb gezegd tegen trouw. De pil werd vorige maand in Frankrijk van de markt gehaald na vier sterfgevallen onder vrouwen die de pil slikten. In Nederland is een geval bekend van een gebruikster van 21... die in januari overleed aan een longembolie. Dat nieuws leidde bij Larep tot bijna 100 nieuwe meldingen... waaronder 9 nieuwe sterfgevallen in 2011 en eerder. Gisteren maakte minister Schippers van Volksgezondheid bekend... dat Nederland de Diane 35-pil niet uit de handel haalt. De anticonceptiepil wordt vooral voorgeschreven... als middel tegen acne, lichte overbeharing en een vette huid. De Amerikaanse president Obama heeft het document ondertekend waarmee miljarden bezuinigingen van kracht worden. De Amerikaanse overheid is verplicht om 85 miljard dollar te bezuinigen, omdat de leiders van het Amerikaanse congres het niet eens werden over een plan om de staatsschuld te verlagen. Alle overheidsdiensten moeten nu een vast percentage van hun budget inleveren. Vooral defensie wordt zwaar geraakt. De deadline voor een akkoord was gisteren, anders zouden de bezuinigingen automatisch intreden. De dreiging was bedoeld om republikeinen en democraten te dwingen een akkoord te sluiten, maar dat heeft dus niet gewerkt. De ontwikkelingshulp, zoals we die nu kennen, zal op termijn helemaal verdwijnen. Dat zegt minister Ploemen voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in de Volkskrant. Het begrip ontwikkelingshulp stamt uit de jaren 60, zegt Ploemen, en de wereld zag er toen anders uit. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomen landen, zegt ze. In de toekomst zal het veel meer gaan om internationale samenwerking, een combinatie van handel, investeringen en hulp. Het is daarom tijd voor een nieuwe definitie, al dus ploemen. Minister Dijsselbloem vindt dat er nog ruimte is om te onderhandelen over de bezuinigingen op de salarissen in de zorg. Dat zei hij in Nieuwsuur. De vakcentrales noemden het gisteren onacceptabel om vast te houden aan de nullijn voor rijksambtenaren en zorgpersoneel. Ze zijn kritisch over het komend sociaal overleg...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 Daarvoor kan hij levenslang krijgen zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating. Dat meldt de krant The New York Times. Menning staat terecht voor het lekken van 700.000 documenten met geheime informatie naar de klokkenluiders website Wikileaks. Donderdag bekende hij tien minder ernstige vergrijpen. Maar gezien de omvang van de misdragingen willen de militaire aanklagers hem voor alle feiten vervolgen. In een bed-and-breakfast in Haaksberg zijn twee doden gevonden. De politie onderzoekt wie de slachtoffers zijn, of er sprake is van een misdrijf en wil verder niet zeggen over de zaak. De bed-and-breakfast is van een man en een vrouw die vrij bekend zijn in de omgeving. De vrouw was in de lokale politiek actief voor het CDA. De schadevergoeding die het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf Samsung in de VS aan zijn Amerikaanse concurrent Apple moet betalen, is door een Amerikaanse rechter bijna gehalveerd. Samsung moet nu niet ruim 1 miljard, maar bijna 600 miljoen dollar betalen aan Apple voor het schenden van patenten bij de ontwikkeling van smartphones. Volgens de rechter was het bedrag niet goed berekend. Het betekent dat er een nieuwe zaak komt om het resterende schadebedrag te bepalen. De schadevergoeding kan daardoor ook nog hoger uitvallen. De Amerikaanse president Obama en zijn Russische collega Poetin... hebben getelefoneerd over de situatie in Syrië. Ze zijn het erover eens dat er politieke veranderingen moeten komen... om een einde te maken aan het geweld. De twee landen staan lijnrecht tegenover elkaar in het conflict in Syrië... tussen president Assad en de oppositie. De VS ziet Assad het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Rusland is de belangrijkste wapenleverancier van Syrië... en steunt het regime nog. Obama en Poetin hebben afgesproken om elkaar onder vier ogen te spreken... tijdens de G8-top in Noord-Ierland in juni. Het weer, wolkenvelden en nevel met kans op mist, maar ook wat opklaringen. Minimaal rond het vriespunt. Geleidelijk minder grijs en vooral vanmiddag wat zon. De middagtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. Morgen meer zon en iets zachter. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 2 maart. De Chinezen die maken alles na, ze doen ook veel na. Het is een cliché, maar nou heeft onze correspondent ook ontdekt... dat die kipkerven dat ze daarin kamperen. Straks een reportage. Het is niet best gesteld met de brandveiligheid in stallen. Gisteren kwamen weer veel dieren om bij een grote brand. Maar er wordt ook nagedacht over brandpreventie, ook voor dieren. En verder hebben we Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank. We praten ook over, het, over de kliniek, die de enorme vraag niet aan kan. En we bellen met de zorgwerkgevers met de vraag... hoe moet het verder met de bevriezing van, het, van de lonen, zoals het kabinet wil? Willen de werkgevers ook de nullijn? Verder voetbal, de start van het WK, honkbal en nieuws uit Amerika. U.S. president Barack Obama has signed an order triggering $85 billion in forced spending cuts. Het is gebeurd. Amerikaanse president Obama heeft vannacht getekend voor gigantische bezuinigingen. Hij kon er namelijk niet onderuit. Ondertekening gebeurde een paar uur geleden achter gesloten deuren. Handtekening van de president betekent dat sommige Amerikaanse ministeries over enkele weken wel 10% van hun begroting moeten inleveren. Toen deze gigantische bezuiniging werd bedacht in 2011... was die vooral bedoeld als stok achter de deur... om te komen tot een evenwichtigere begroting. Dat is dus definitief niet gelukt. De monsterbezuinigingen en de verlopen deadline... ze domineren nu volledig het nieuws. Het centrum van Washington, een man op weg naar zijn lunch... Ik denk het is outrageous and I think both parties are to blame. Ik denk de Republicans in Congress, the de the Democrats in Congress and the President. Ik vind het schandalig en ze hebben allemaal schuld, zowel de Democraten als de republikeinen. But the fact is, they're all adults. We elected them as our leaders and they ought to be responsible and get things fixed in a timely manner. Maar het zijn toch allemaal volwassenen. En wij hebben ze gekozen om problemen op te lossen. Het liefst een beetje op tijd. Ze zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen. En wat denkt u, hoe erg zullen de gevolgen zijn? Will they be serious? Uh, serious in time, certainly. Perhaps not, not for a while. And maybe that's what uh, uh, people are banking on. But, uh, het is misschien allemaal niet direct voelbaar, maar toch wel op termijn. En dat is ook eigenlijk waar de mensen op rekenen, dat het niet meteen pijn gaat doen. I, I think what, what, what the real crisis also is, is just the, the corrosiveness in our political process and the cynicism... Maar de echte crisis van deze sequester, die zit toch in de politiek. Het toont aan dat ons systeem verrot is. You seem to be pretty angry, actually. I am actually, yes. Yeah, I, gotta, the... I gotta keep moving. Gotta... Oh, Oké, okay. I'll, I'll walk with you. Vrijdagmiddag, een man met een rolkoffertje. Verlaat, Washington. This deadline, they let it expire on the sequestration. What do you mm -hmm. think about it? I think it's very typical, unfortunately. Just keep pushing it. And, uh, and, and yet... I think there are some discussions that are going on, so there is some progress. Volgens mij, de gesprekken gaan toch door, ondanks de verlopen deadline. Dus ik denk wel dat er een beetje vooruitgang is. Maybe so, not enough. Een Aziatische jonge vrouw komt uit een winkel. Wat is nou eigenlijk de oplossing? It'll take tremendous leadership, like exceptional leaders, to sort of rise above this. Nou, dit vereist heel erg sterk leiderschap. En, en de president die kan dat niet. Die heeft toch de verkiezingen gewonnen is populair nu? General citizens we're not in the House of Representatives. We are not congressmen. Ja, hij is misschien wel de populairste, maar wij de gewone bevolking wij zitten nou helemaal niet in het congres. He's in a tough place. His hands are tied. Ik denk dat Obama daar op een hele moeilijke plek is beland. En president Obama net na de laatste mislukte besprekingen gaf hij een persconferentie met in Ik heb net alle congresleiders gesproken en ze vertelt dat die bezuinigingen de economieschade en banen zullen kosten. En als we dat willen voorkomen, zullen beide partijen moeten toegeven. In a time when our businesses have finally begun to get some traction, we shouldn't be making a series of dumb, arbitrary cuts to things that... En dat juist nu de economie weer een beetje aantrekt. Dan moeten we dus niet met de botte bijl gaan bezuinigen... op zaken waarvan bedrijven afhankelijk zijn, zo waarschuwt de president. Met andere woorden, ook al gaat de sequester nu in... Obama gaat toch kijken of ze niet op een, een of andere manier zijn terug te draaien. Maar, punt blijft wel, na het debakel van gisteren... hebben de twee partijen zich nog weer dieper ingegraven. De politieke impasse in Washington. U hoorde een verslag van Wessel de Jong. Het gebeurt steeds vaker. Dieren die levend verbranden in de stal. Afgelopen vijf jaar meer dan één miljoen. Meestal pluimvee, maar ook runderen en varkens. En gisteren nog, bij een brand in Nederweert ging het om 1300 zeugen en biggetjes. Er komen nog altijd dikke rookwolken stijgen op boven de stal. Op dit moment is dat uh, twee stallen, die uh, kunnen we toch als verloren beschouwen. De meeste die zijn uh, door het vuur uh, ingesloten en die kunnen niet meer worden gered. Uh, er loopt nog een enkel varken buiten en die is zodanig verbrand dat de dierenarts uh, momenteel uh, afmaakt. En uiteindelijk gaan alle varkens van dit bedrijf dit weekend nog naar de slacht. Maar de vraag is dus of je kunt voorkomen dat zoveel dieren omkomen bij de brand. Aan de lijn Herman van Ham, hij is bij de land- en tuinbouworganisatie LTO, verantwoordelijk voor het actieplan Stalbranden. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zelf ook melkkoeien? Ik heb zelf melkkoeien, ja. En wat heeft voor maatregelen heeft u genomen? Um, ik, uh, onze gebouwen voldoen aan de bouwbesluit uh, zoals dat tot op dit moment was. Uh, u weet dat wij uh, vragen om aansterving van de bouwbesluit. Maar ik heb een jaar of vier geleden gerenoveerd. En uh, in melkveestallen hebben we daarbij gebruik van maken. In onze melkveestallen hebben we daarbij gebruik gemaakt van, van uh, toevallig van de en de brandglazen die, uh, die wordt voorgeschreven. Dat zijn brandvertragende middelen? Dat is een brandvertragende isolatieplaat en een isolatieplaat die geen rook. wordt uh, uh, er geen bijdrage leveren, aan een rookvoorplanting, heet dat mooi. Ja, want waar moet je vooral op letten? Um, waar vooral op moeten letten is. Uh, dat veel branden ontstaan met. Uh, met uh, elektrische installaties, soms uh, uh, elektrische installaties die uh, verontreinigd zijn. En met name uh, de bewustwording dat brand kan ontstaan... en dat brand kan worden voorkomen. Dat is uh, het belangrijkste middel om, uh, om de zaak wat veiliger te maken. Want als dat ontstaat bij, brand, bij uh, technische installaties... dan moet je eigenlijk dat zo brandveilig mogelijk gaan bouwen. Ja, het is gewoon goed om bij het ontwerp van de stal... en, uh, en bij de feitelijke bouw, maar ook in de gebruiksperiode... zeggen we dan, uh, zo, uh, ja, zo goed mogelijk en, uh, en bewust mogelijk... Uh, uh, Um, um, um, brandveilig te blijven, dus het zo mag zeggen. Ja. Um, want, want wordt er op dit moment daar voldoende aandacht aan besteed? Zijn er ja, bijzondere de, eisen? Nou, Dat heeft vooral te maken met de kans... Uh, de kans dat je te maken krijgt met brand is niet zo groot. Maar de impact van, van brand is natuurlijk enorm. Uh, niet alleen voor het dier, maar ook voor de ondernemer... En, uh, en, uh, en mensen die bij de bestrijding betrokken zijn. Uh, maar ja, de kans dat je ermee te maken krijgt... Uh, is statistisch relatief klein. Ja, maar als het eenmaal uitbreekt, dan is het gigantisch. Dat ja. zagen we gisteren, de dieren. Uh, maar ook moest er een hele snelweg worden afgezet, omdat het gebouw toevallig naast een snelweg was. Ja. Maar als ik u goed begrijp, dan speelt de veiligheid van dieren tot op heden eigenlijk geen, uh, geen rol. Nee, dat begrijpt u heel goed. Uh, op dit moment uh, is uh, uh, gebouwen waar dieren in worden gehouden, die maken onderdeel uit van, uh, of eigenlijk gelijk, gelijkgesteld met uh, lichte industriegebouwen. Ja. En dat betekent dat de veiligheid van mens en schade centraal staat in het ontwerp van de gebouwen. En de veiligheid van het dier eigenlijk niet centraal staat. En om die reden hebben we vanuit het actieplan de minister, de staatssecretaris ook verzocht om het bouwbesluit aan te passen. En een nieuwe subcategorie te benoemen binnen de categorie lichte industriegebouwen. Een subcategorie wat het mogelijk maakt om in gebouwen waarin reismatig dieren worden gehouden... naar de eisen te stellen. Ja, dus daar moet eigenlijk de politiek, de staatssecretaris, uh, Dijksma denk ik dat het is, uh, nog op reageren. Uh, zij heeft uh, uh, ingestemd met, uh, met de aanbeveling vanuit, uh, vanuit de stuurgroep... Uh, en ze heeft uh, daartoe de Kamer een brief gestuurd met ook een planning wanneer het bouwbesluit zou kunnen zijn aangepast. En wanneer is dat? Dat is uh, bij mijn weten uh, rond 1 oktober en het uh, heeft dan een maand of drie nodig dat de markt zich daarop kan voorbereiden zodanig dat het per 1 januari 2014 uh, van inwerking is. En dat betekent dat alle stallen die vanaf dat moment, dus vanaf 1 januari volgend jaar gebouwd worden, dat die veel brandveiliger zijn, ook voor dieren? Die zijn een stuk dan veiliger, maar dat doe je niet alleen met maatregelen. Het gaat vooral ook om voorlichting, om bewustwording, om nee, uh, dat die ik. betrokken zijn. dat Dat uh, hoort er ook allemaal bij. Maar dan heb ja. ik nog één vraag over. Dat betekent dat de oude stallen, worden die dan aangepast? Moeten die dan ook aan dat nieuwe besluit voldoen? Nee, die oude stallen zijn gebouwd onder het uh, ja, regime Bad Gold. Uh, uit onderzoek blijkt ook dat het uh, naleven van de brandveiligheidseisen... daar is op zich niet zoveel mis mee. Uh, dat wordt in het algemeen goed gedaan. Uh, maar die zijn gebouwd uh, op basis van een bouwbesluit dat gold hè, op het moment dat die bouwvergunning werd aangevraagd. Uh, deze bouwen zullen vooralsnog niet worden aangepast. Boeren uh, nee. hebben daar ook gewoon geen geld voor. Nee, dat is nog een andere discussie uh, inderdaad. Maar goed, vanaf 1 januari dus het uh, nieuwe bouwbesluit en met ook meer aandacht voor dieren en voor de rest. Heel erg goed opletten en vooral ja. bij technische installaties goed uh, opletten en de boel regelmatig schoonhouden. Meneer Van Ham, ik dank u wel. Dank u wel. Goedemorgen. Fijne dag. Dag. Het is kwart over zeven. We gaan het hebben over de taxi's. Gaat het niet goed mee? En dan hebben we het met name over de taxibedrijven die gehandicapt en zieken vervoeren. Ruim 40% van die taxibedrijven die maakt namelijk verlies. Directeur Henk van Gelderen van het Sociaal Fonds Taxi legt uit waarom het misgaat. Het probleem is dat de opdrachtgevers, gemeentes en provincies eh, voornamelijk toch naar de prijs kijken. Dus dat betekent hele scherpe concurrentie bij eh, bedrijven. Die tegen prijzen rijden, wat eigenlijk niet kan. Men verdient dus geen boterham meer. Maar waarom doen taxibedrijven dat dan? Ze kunnen het toch ook hoger inzetten? Ja, dat kan. Maar ze weten bij aanbestedingen nooit hoeveel bedrijven er inschrijven. En ze zijn altijd bang dat ze het niet krijgen. En krijgen niet, dan heb je ook drie jaar lang geen kans meer om het te krijgen. Dus het is een beetje een situatie alles of niets. Ja, maar dan wordt het toch iets, maar eigenlijk toch niks. Ze hebben een klus, maar tegen te weinig geld niet kostendekkend en dan ga je fietsen. Het lijkt me niet gezond. Nee, dat klopt. Dat is het ook niet. Uh, dus zeggen we van inderdaad, die branche die doet het ook zelf. En als we dat weten, dan zeggen we naar de gemeentes toe en provincies... let dan een beetje op die prijs. Uh, krijg Argwaan als nummer 1 20% onder de prijs zit van nummer 2... die vervolgens weer wel dicht bij nummer 3 en 4 zit. Maar is dat niet de omgekeerde wereld? Nu vraagt u dus de klant eigenlijk, let een beetje op de prijs. Nou, nog niet zozeer de klant, want dat is degene die vervoerd wordt. Maar de opdrachtgever. En ze hoeven er niet op te, uh, op te letten. Maar wat het gevolg is, dat heeft men ook gezien... is dat alsnog uh, bedrijven in de problemen komen. Dat alsnog later geld erbij moet. Dat het uh, tot uh, uh, problemen leidt dat vervoer in één keer stopt. En uh, snel over moet gaan naar een ander bedrijf. Dus het is ook in het belang van de opdrachtgever zelf. En wat stelt u dan voor? Nou, wij uh, stellen voor een soort bodemprijs. Kijk nou eens een keer wat een reële prijs is. En dat kunnen we gewoon gemeenschappelijk bepalen. En laat de markt maar inderdaad verder zijn werking doen. Wij zijn ook voor dat er een goede concurrentie is. Maar het moet nog wel een beetje gezond blijven. U doet nu een oproep aan de gemeentes en de provincies. Maar u bent zelf een fonds. En dat houdt in dat in uw organisatie zitten de werkgevers... de taxibedrijven en de vakbonden verenigd. Is het niet... En juist aan u, aan uw organisatie, om voorlichting te geven aan die bedrijven. Zodat zij een goede prijs maken voor de opdracht die ze willen krijgen. Ja, dat klopt. En dat doen wij ook. Uh, en dat doen wij niet alleen naar de bedrijven, maar we doen het ook naar de opdrachtgevers. En wij werken zelfs ook samen met de groepen die vervoerd worden. Want uiteindelijk doen we het daar met z'n allen voor. En het zijn vaak kwetsbare groepen. Dus uh, ja, uh, wij kijken niet alleen naar de opdrachtgever, maar ook naar de taxibedrijven zelf. Stel nou dat de gemeente en de provincies geen gehoor geven aan uw oproep en alles blijft hetzelfde. Wat is dan het toekomstbeeld? Nou, het toekomstbeeld is wat eigenlijk nu al een beetje gaande is: uh, dat het er somber uit gaat zien. Dat betekent uh, nog verdergaande uh, concurrentie, veel taxibedrijven die fiets zullen gaan. Arbeidsplaatsen die verloren zullen gaan, uh, wat overigens dan weer deels opgevangen zal worden door nieuw werk. Uh, en voor degene die vervoerd worden, ook uh, iedere keer onzekerheid, andere uh, vervoerders, andere chauffeurs. Kortom, uh, het, uh, het wordt ongewenste situatie. Dat zijn directeur Henk van Gelderen van het Sociaal Fonds Taxi tegen onze verslaggever John Saba. Wat gaan we zo doen? Het gaat... Uh, nee, nee, dit heb ik net gehad. Stel, je krijgt als economiestudent... computer is altijd lastig. Stel, je krijgt als economiestudent de kans om met de baas van de Nederlandse bank te praten. Wat vraag je dan? Straks het antwoord. Verkeersinformatie, we hebben maar één melding. De A35 Almelo-Enschede is tussen Industrieterrein Twentekanaal en Enschede West dicht. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Je bent met twee meiden. Hoe noem je je groep dan? Dan noem je de groep Boy Little Numbers. Ze traden er nog op uh, vorig jaar oktober hier in deze studio bij Met het Oog op Morgen. Dan Kenia. De Kenianen vrezen de verkiezingen die worden komende maanden gehouden. Vijf jaar geleden namelijk zorgde een omstreden verkiezingsuitslag ge voor geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Correspondent Koert Lindeijen bezocht twee plaatsen waar de stammen die destijds met elkaar op de vuist gingen nog vochten. Verzoening is nog ver weg. Die jongen bij in de hooglanden bij Njoro. Dit was een van de epicenters van het geweld bij de verkiezingen in 2007-2008. Dit huis hier aan de rechterkant werd verbrand, vertelt deze meneer mij. Na de verkiezingen in 2007. Hoe konden mensen hier nog samenleven? we na de verkiezingen in 2007-2008 was hier overal vergif in de samenleving gespoten. Uh, rechts inderdaad, uh, De Kikuyu's leven daar. Links leven de Kalenjin. De Kalenjin's en de Kikuyu's vochten met elkaar. En het was zelfs niet mogelijk om dezelfde bus te nemen. Je had een Kikuyu-bus en je had een Kalenjin-bus. Ze gingen niet naar dezelfde markt toe... Hoe moeten dan de verkiezingen hier vrezaam gaan verlopen... als de gemeenschappen, de stammen, zo gescheiden zijn geraakt? We zien geen tekenen dat er geweld komt. We zien niet dat mensen hier wegtrekken aan de vooravond van de verkiezingen... uit angst voor geweld. Moederschap, vrede, eenheid, stop de brutaliteit, roepen en zingen de vredesactivisten in Kenia. Op de drukke weg van Joro naar het noordelijke gelegen gehucht Kiyamba wordt campagne gevoerd. Maar bij het geheugd Kiyamba zelf, hier is hij rust. Ik ontmoet er pastoor Karanja van een in 2007-2008 afgebrande kerk bij het verkiezingsgeweld. Fader ja. we staan hier bij graven van 34 mensen. Wat is hier gebeurd? Op 31 december verzamelden zich hier in 2007... leden van deze kerk om veiligheid te zoeken. Maar hun kerk werd in brand gestoken en zij zaten in de kerk... U bent een Kikuyu, u bent hier gebleven. Bent u niet bang dat er opnieuw dit soort dingen zullen gaan gebeuren? Veel Kikuyu's zijn nooit meer teruggekeerd naar Kiyamba... na het geweld vijf jaar geleden. De Kalinjins willen nog steeds niet dat we hier een gedenkteken opzetten... voor de afgebrande kerk en de Kikuyu's die erin omkwamen. Van verzoening tussen Kikuyus en Kalenjins in Kiyamba is nog nauwelijks sprake. Maar de Kikuyus en de Kalenjins werken nu wel samen in een partijcoalitie. Daarom hoop ik, ik hoop dat er dit keer niet opnieuw geweld plaatsvindt bij de Keniaanse verkiezingen. Aan de maandag, dus, die verkiezingen in Kenia. De reportage was van Koert Lindijen. Is het dan nou goed dat er extra wordt bezuinigd? Of maak je op die manier nou juist de economie kapot? Economiestudenten kregen de kans om daarover te praten. met de belangrijkste econoom van het land: Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Goedemiddag allemaal. Mag ik wacht een hartelijk applaus voor Klaas Knot? Zo'n 200 studenten zitten tegenover Klaas Knot. en mogen hem alles vragen. Bijna alles. U heeft over één onderwerp gevraagd... of we daar niet in al te veel diepgang uh, op in willen gaan. Dat is de nationalisatie van SNS. Mijn collega Jan Seybrand, die ook dit dossier actief uh, heeft uh, beheerd... binnen de directie van de Nederlandse Bank... die zal volgende week eerst tekst en uitleg geven aan, uh, aan de Tweede Kamer. Hij heeft het over de politieke situatie in Italië. De Italiaanse verkiezingsuitslag moet vooral, denk ik... in de binnenlandse Italiaanse context worden gelezen... En ik heb ook wel ja, uh, verwachting ja. dat de spillovers op Europa relatief beperkt kunnen blijven. De bonussen? Een maand geleden kwam het nieuws dat bij een bank die vandaag niet genoemd mag worden... een bestuurder een bonus kreeg uh, na op zijn zag gezegd dubieuze prestaties. Op zo'n moment vindt u de publieke ophef volkomen terecht. Um, ik kan die publieke ophef op dat moment uh, heel goed begrijpen. Het begrotingstekort en nieuwe bezuinigingen. Wat de regering nu dus poogt te doen, is louter het voorkomen dat de structurele begrotingspositie van de Nederlandse overheid... van 2013 naar 2014 opnieuw zou verslechteren. Ja, nieuwe bezuinigingen zijn dus noodzakelijk. Ze zijn dus wat mij betreft absoluut noodzakelijk. Want ik denk dat voor een land hè, met een, een, een degelijke financiële reputatie... dat wij niet zouden moeten willen dat we na alle inspanningen die al gepleegd zijn... in 2014 de teugels weer laten vieren... Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Uh, mag ik een hartelijk applaus voor Klaas Knot? Dank u wel. En zoals dat gaat bij studenten op vrijdagmiddag, de woorden zijn nog maar net gezegd of iedereen stooft de zaal uit. Buiten staan de studenten al een sigaretje te roken. Jullie waren erbij? Er was erbij geweest, ja. Wat blijf je nu bij als je eraan terugdenkt? Ik. Uh... God, dat is veel. Ja, ik was heel moe. Brak, brak ochtendje, maar. Uh... Nou, ik vond het wel interessant. Jou uh, meer blij gebleven. Ja, je hebt meer bedenktijd dokaten, gehad. Maar uh, <laughs> ja, ik, ik vond het zeker interessant. Ik ben het zeker met veel dingen niet eens wel die gezegd zijn. Wordt weer meer bezuinigd. 4 miljard, 4,5 miljard. Uh -huh. uh, want het tekort loopt op. Is dat verstandig? Ja, nef... Jullie zijn economie-studenten. Necessary Evil, denk ik. Uh. Ik denk heel veel bezuinigen. Maar combineer met belastingverlagingen. Dus wat je aan de ene kant bezuinigt, uh, verlaag je aan de andere kant de belastingen. Maar dan loopt het tekort gaat, loopt dan niet terug? Nee, ja, dan loopt het tekort in enigszins uh, verandert het niet. Aan de andere kant uh, zorgt het wel voor uh, een sterkere economie. Jullie waren erbij? Jazeker. Ja, zeker. En uh, wat vonden jullie ervan? Het is een interessante man, dat is zeker. Ja, zeker, ja. zeker. Hij had het ook over de bezuiniging. Hè? We gaan weer extra bezuinigen omdat het uh, begrotingstekort oploopt. Is dat iets waar jullie het wel eens over hebben? Moeten we extra bezuinigen ja, of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat, er, uh, dat we de klap gewoon nog harder moeten voelen. En dat daar uh, daaruit uiteindelijk moet voortvloeien dat we echt gaan nadenken over wat we doen. Is dat zo ook uh, hoe jij ja, erover uh, denkt? Het uitstellen van problemen los je niks meer op. Je moet gewoon hard aanpakken. En ik vind dat dit kabinet ook uh, in die zin uh, nog te rustig is. Maar dat, uh, de economie die draait al niet lekker. En dan gaan we het eigenlijk nog meer bezuinigen. Waar blijft die groei? Ja, maar een uh, crisis die gecreëerd is door schulden, los je niet op door meer schulden. Dus in die zin, je moet het een keer uh, aanpakken. En hoe langer je het blijft uitstellen, hoe groter de imbalans in de economie ook wordt. Het verslag was van Nick Wouters. Straks, Italianen in Berlijn. Maar nu eerst. Radio 1. Het NOS-journaal. De ontwikkelingshulp zoals we die nu kennen zal op termijn helemaal verdwijnen. Dat zegt minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking in de Volkskrant. Het begrip ontwikkelingshulp stamt uit de jaren 60 en dat waren andere tijden. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomenlanden, zegt Ploemen. Volgens haar moet er nu ook een nieuwe definitie komen. In Nederland zijn mogelijk tien vrouwen overleden door de Diane 35-pil. Dat heeft het Nederlands bijwerkingencentrum Larep gezegd tegen Trouw. De pil werd vorige maand in Frankrijk van de markt gehaald na vier sterfgevallen. In Nederland wordt de pil volgens minister Schippers niet uit de handel gehaald. En in de Verenigde Staten treden binnenkort miljarden bezuinigingen in werking. President Obama heeft de papieren daarvoor ondertekend. De overheid is verplicht om 85 miljard dollar te bezuinigen... omdat de leiders van het Amerikaanse congres het niet eens konden worden... over een plan om de staatsschuld te verlagen. Vooral defensie wordt zwaar geraakt door de bezuinigingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is op dit moment bewolkt en in het noordoosten komt nog plaatselijk mist voor. De komende uren zal de mist geleidelijk aan verdwijnen, maar de bewolking houdt de rest van de dag nog wel de overhand. Slechts af en toe weet de zon even te schijnen. Het blijft wel overwegend droog en daarbij wordt het 3 tot 5 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht wordt de bewolking vanuit het noorden geleidelijk wat dikker. En komende nacht zou er een klein beetje regen of motregen kunnen vallen. Morgen overdag is het weer droog, maar zeker in de ochtend is het nog steeds overwegend bewolkt. In de middag komt er waarschijnlijk wat meer ruimte voor de zon. Het wordt dan een graad of zes en er staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten.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 Daarom is het Radio 1 Journaal, zo dadelijk de herdenking van Theo Bos gisteravond in Arnhem. Maar we beginnen met een opvallend Noors plan. De regering wil het roken van heroïne gaan gedogen. Zo moeten er minder drugsdoden vallen. In Noorwegen overlijden jaarlijks meer mensen door een overdosis dan door een verkeersongeluk. Scandinavië correspondent Dirk Evers aan de lijn. Dirk, het klinkt een beetje als een liberaal voorstel. Hebben ze een beetje naar Nederland gekeken? Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar toch niet. Nee, de minister van uh, Volksgezondheid die heeft zich door de harde feiten laten leiden. Er zijn te veel drugstoden, vooral door heroïne. En daarom wil hij het roken van heroïne toelaten. Roken is beter dan spuiten, dan is er minder gevaar van een overdosis. Uh, maar het mag enkel in een gedoogruimte voor spuiters. En zo heb je er maar één in Noorwegen, in Oslo. Aan de wet zelf verandert ook uh, niets, dus zowel het... Ja. Als de consumptie van uh, narcotica blijft strafbaar in Noorwegen. Maar waarom komt deze politicus nu opeens tot dat inzicht? Is er iets gebeurd? Zijn er opeens heel erg veel meer doden gevallen? Wat is de aanleiding? Ja, het, de Noorse gezondheidsautoriteiten hadden erop attent gemaakt dat met die verandering van wet, het uh, roken in plaats van het spuiten van heroïne, dan is er minder kans op een overdosis. En de minister heeft, heeft die denkpiste gevolgd. Hij vindt ook er zijn te veel verslaafden. Er zijn meer dan 10.000 drugspuiters. Dat is enorm voor een land als Noorwegen. Uh, en in 2011 waren er. Ja, ongeveer 270 drugsdoden En een derde daarvan was Spuiter. Dus hij heeft wel al ingezien, er moet iets gebeuren. Dus het opmerkelijke is, dat zeggen ook de organisaties... die zich bezighouden voor een betere behandeling van, eh, van drugsgebruikers... dat eh, de minister ja. zich nu over dit dossier buigt... waar de politiek dat tot nog toe in Noorwegen eigenlijk niet zo gedaan heeft. Ik wist het eigenlijk helemaal niet dat er in Noorwegen zoveel drugsverslaafden uh, uh, zijn. Is er iets aan de hand in, uh, in Noorwegen? Ja, er is uh, grote druk op de jeugd. Uh, ja, als de jongeren willen studeren, moeten ze een uh, lening aangaan. Dan zitten ze vaak met enorme schulden. Uh, het gebruik van genotsmiddelen is ook nogal uitgebreid in Noorwegen. Dan denk ik vooral aan uh, alcohol. Dat geldt in heel Scandinavië. Nou ja, uh, precies, dat, dat is een beetje bekend. Dat als je de Scandinaviërs een borrel voorzet, dat ze die wel lusten. Maar dit wisten we niet. Nee, en uh, dan heb je ook... Uh, Noorwegen is een heel protestants land... ook van oorsprong toch... en men heeft nooit... Of dus volgens de bronnen waar ik mee gesproken heb, het drugsbeleid is altijd uitgegaan van... ja, als je drugs neemt, dan ben je fout. Dus het is altijd een moraliserend en stigmatiserend drugsbeleid geweest... dat het probleem nooit heeft weten in te perken. En de drugsgebruikers zelf, heroïnespuiters, zeggen... wij worden beschouwd als criminelen in plaats van als zieken. Ja, en, en de reacties uh, daarop, zijn die dan positief of negatief? Hoe wordt uh, erover gediscussieerd nu in Noorwegen? De spuiters zelf die zeggen, uh, wij, wij blijven spuiten. Want één keer dat je spuit, dan krijg je de kick na een minuut. En als je begint te roken, dan duurt het tien minuten. Maar zij vinden het wel een, go een stap in de goede richting. Dat zeggen ook de organisaties voor een, beter, een betere behandeling van drugsgebruikers. Zij zijn blij dat de politiek zich eindelijk over deze problematiek buigt. Dan heb je het uh, Research Center voor uh, Verslaving. En die zeggen ook... Eindelijk gebeurt er wat, maar we hebben meer stapjes nodig om tot een consequent en consistent drugsbeleid te komen. Maar toch niet alleen uh, een positieve reactie, ze zullen toch ook wel nee. onder negatief hebben gereageerd. Ja, dat klopt. Je hebt uh, de rechtse oppositiepartijen, we hebben een, uh, een linkse regering in Noorwegen. En die zeggen uh, er is hier sprake van een ontsporing. Dit is een typisch sociaal-democratisch experiment. We zouden beter iets doen aan de lange wachtlijst van uh, metadon. Uh, ...gebruikers of mensen die wachten op methadone. Er zijn 200, 2000 drugsgebruikers die wachten op methadone. Dankjewel Dirk. Dirk Evers was dat vanuit Scandinavië... ...over dat Noorse plan. En dan het voetbal van gisteravond. Vitesse, ze wonnen de wedstrijd tegen FC Utrecht. Dat werd 2-0. Maar over die overwinning in het sportieve belang daarvan... ...ging het nauwelijks gisteren in Arnhem. Het overlijden van Theo Bos wierp namelijk een schaduw over het duel. Het verslag is van Richard van der Made. Spelers van Vitesse en FC Utrecht lopen het veld op op een avond die in alles anders is dan normaal. Theo Jansen, vandaag geschorst, loopt met Jan Snellenburg, bestuurslid van Vitesse, met een foto van Theo Bos die op dit moment getoond wordt aan alle fanatieke supporters op de Theo Bos tribune. Naar een van de hoeken van het stadion en de foto van... Bos wordt op dit moment in een schilderij geplaatst. Het bekende spandoek met het kalende hoofd van Theo Bos wordt uitgerold. En de spelers van Vitesse en ook de technische staf lopen dan richting het schilderij. En de Zuidtribune, benoemd dus naar Theo Bos met bloemen in de hand. Een indrukwekkend gezicht en een mooi eerbetoon voor een clubicoon. Die helaas maar 47 jaar oud mocht worden. Mooie oude beelden worden vertoond van Bos op grote schermen in het stadion. En het publiek klapt terwijl de fotografen en alle spelers en trainers van Vitesse plaatsnemen bij de fotocollage van Theo Bos. En dan volgt in de middencirkel de minuut stilte. En na die minuut stilte werd er weer gevoetbald. Een gewone wedstrijd werd het niet. Keeper Piet Veldhuizen daarover. Ja, natuurlijk emotioneel. Een van de grootheden van Vitesse valt weg. Ik denk Mr. Vitesse. En, uh, ja, ik heb hem zelf gehad als trainer. En als je dan ziet dat hij uh, ik gisteren gehoord kreeg dat hij, uh, dat hij uh, ja, is overleden... Ja, dan was ik wel heel emotioneel onder. En uh, ja, Ik denk natuurlijk uh, ja, dat het echt een, uh, echt een goede trainer en een vaderfiguur was... voor de teams waar hij uh, getraind heeft. Voor jou ook geweest? Ja, ja zeker. Hij heeft mij, uh, ik heb vijf jaar onder hem gewerkt. En uh, ja, Nogmaals, toen ik het gisteren gehoord kreeg via sms... toen heb ik al eventjes een traantje gelaten aan bad. Ja. Mm -hmm. En zo'n wedstrijd als vanavond, het eerbetoon... Hoe, hoe, wat gaat er dan allemaal door je heen? Ja, kijk, uh, het is natuurlijk moeilijk. Want ja, op deze dag, kijk, uh, iedereen is uh, emotioneel. En uh, ja, ik moest eigenlijk direct denken aan, uh, aan het overlijden van mijn vader. Want dat was eigenlijk, uh, ja, eigenlijk identiek uh, hetzelfde. Uh, ja, dat was natuurlijk voor mij heel moeilijk. Omdat uh, dat ze ook nog Jonaire Boccolon gingen zingen. Toen kreeg ik wel een brok in de keel. Maar ik wist dat we deze wedstrijd uh, moesten spelen voor Theo. En, uh, en gelukkig hebben we dat ook gedaan. En uh, we hebben ook nog drie punten voor hem gehaald. Je moest hem eigenlijk ook winnen. Ja, zeker. Uh... Ja, puur, we zeiden ook voor de wedstrijd, jongens, deze wedstrijd moeten we zeker winnen. Maar vooral voor Theo, omdat hij nogmaals heel veel voor deze club betekend heeft. En ik denk dat we hem niet blijer hadden kunnen maken met drie punten vandaag. Uiteraard was het dus voor Vitesse een emotioneel beladen duel. Maar ook voor tegenstander FC Utrecht was de atmosfeer bijzonder. Dat zegt coach Jan Wouters. Ja, indrukwekkend. Uh, voor de wedstrijd al... Uh... De hele tijd de beelden van Theo op het scherm. Zijn hele loopbaan komt dan voorbij. Indrukwekkend. dat Je ziet hoe het publiek reageert. Ons publiek ook. Ook een spandoek voor Theo Bos. Ik vind dat hij dat, dat verdiend heeft. Heb je hem goed gekend? Nee, niet heel goed. Alleen als tegenstander. En, en, en natuurlijk uit interviews. Een hele rustige man. Uh, hield niet van op de voorgrond. Uh, maar in het veld was het wel een winnaar. Uh, ja, het leven is wel heel oneerlijk als je zo op 47-jarige leeftijd uh, weg wordt ge gerukt uit, uh, uit dit leven. Dus dat raakt je ook wel? Ja, zeer zeker. Is dan een wedstrijd zo Spelen, dat, dat is dan toch ook moeilijk, ook voor jouw ploeg, denk ik? Ja, hoe vreemd dat ook klinkt. Uh, de, de spelers kennen natuurlijk Theo Bos uh, uh, maar, uh, van, van veraf... Dan zet je het iets makkelijker van je af als, uh, als denk ik, de Vitesse-spelers. Die die, of uh, de, de mensen die hem echt uh, van dichtbij uh, hebben meegemaakt. Maar het is wel. Uh, je, je merkt het wel de hele wedstrijd: dat, dat zoiets uh, um, meespeelt. En, en, en dat je het meevoelt uh, door, door, uh, door de gebeurtenis. Is het dan onbewust ook een gevoel dat je als Utrecht misschien uit eerbetoon niet zou mogen winnen? Uh, of gaat het te ver? Of speelt dat wel? Nee, nee, ik geloof niet dat dat speelt. Maar het, het gegeven is wel... Wij hebben ook uh, momenten gehad met uh, David uh, die Tommaso... Uh, met Mihai uh, recentelijk nog. Dat, dat het dan blijkt dat dat soort wedstrijden... Uh, uh, als Mihai er is, dan, dan krijgen onze spelers ook, ook uh, uh, ja, vleugels. En, en dat doet wat met ze. Uh, misschien uh, speelt dat mee. De coach van FC Utrecht, Jan Wouters. Vanavond wordt gespeeld NAC tegen Heerenveen in Breda. Is dat PSV, ontvangt VVV thuis. PEC speelt in Zwolle tegen Willem 2. En de toppen van vanavond is FC Twente tegen Ajax. We horen net al status quo. Nou, Zo van ongeveer diezelfde tijd is down on the corner CCR. 30 duurt Credence Clearwater Revival. Down on the corner was dat. De levenseinde kliniek begon kleinschalig. Maar intussen weten we dat er veel belangstelling voor is. Zometeen een uitgebreid gesprek. De verkeersinformatie. We hebben één melding. De N33 Veendam-Eemshaven is dit weekend dicht tussen Gieten en Meden... en tussen Noordbroek en Siddeburen. Er wordt aan de weg gewerkt tot maandagochtend 6 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een jaar na de start van de levensijnde kliniek blijkt er veel behoefte aan te zijn. 700 mensen hebben zich intussen gemeld en er is een wachtlijst. Johan Legemaat is hoogleraar medisch gezondheidsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Legemaat. Goedemorgen. Bent u verbaasd over de vele aanvragen die bij de kliniek binnenkomen? Nee, eigenlijk niet, want we weten nee? dat we sinds een aantal jaren al dat... ...per jaar behoorlijk veel euthanasieverzoeken van patiënten door artsen worden afgewezen. Dus een heel deel van die groep zal zich naar het aanneem tot de levensijnde kliniek wenden. En waarom worden die in eerste instantie afgewezen dan? Nou, er kunnen twee, eigenlijk twee redenen voor zijn. Het kan zijn dat de arts uh, geen euthanasie doet. Hè. Euthanasie is in Nederland een mogelijkheid, maar niet een plicht van de arts. Een arts mag dat weigeren. Sommige artsen zullen nooit euthanasie doen. Uh, op slot van hun eigen levensovertuiging. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en andere artsen uh, zouden kunnen zeggen... ik doe in het begin zoal euthanasie, maar ik toets u als patiënt aan de geldende criteria... en ik vind dat u niet of nog niet aan die criteria voldoet. Ja, en dan uh, gebruiken ze het als een soort hoge beroep, als ik dat zo mag uitdrukken. Nou ja, ja als je dan de patiënt bent en je bent het niet eens met, met hoe je de arts tegen jouw situatie aankijkt, dan, ja, dan zou je dat een argument kunnen zijn om je te wenden tot een levenszijnde kliniek. Ja, het is niet zo dat huisartsen te druk hebben of uh, het te moeilijk vinden. Nou, ik denk dat de artsen euthanasie zeker moeilijk vinden, maar dat weerhoudt natuurlijk huisartsen en andere artsen er al heel lang niet van om euthanasie soms wel toe te passen. En drukte speelt denk ik geen rol, omdat de gemiddelde arts per jaar niet zo heel veel euthanasieverzoeken krijgt. Dus het is niet een, een heel groot deel van je praktijk. Moeilijk vinden ze het zeker wel, maar ja, aan de andere kant, er, zijn, er worden ook heel veel euthanasieverzoeken van patiënten door hun eigen arts ingewilligd. Ja, hanteert de kliniek andere regels dan de huisartsen doen? Nee, dat kan niet. De wet is de wet voor iedereen. Uh, dus de, de, de, de, het team, de artsen van de Levensende Kliniek, moeten de patiënten beoordelen op grond van exact dezelfde criteria. En het kan ook heel goed zo zijn dat ook het team van de Levensende Kliniek tegen de patiënt zegt... we kunnen op uw verzoek niet ingaan omdat u nog niet aan die criteria voldoet. Ja. En is er ook overleg tussen de Levensende Kliniek en de huisarts? Ja omdat we zien in de praktijk uh, dat in een heel aantal gevallen waarin een patiënt zich wendt tot de levenseinde kliniek. Uh, de levenseinde kliniek, het team van de levenseinde kliniek, contact legt met de eigen arts van de patiënt. Dat is de arts die het verzoek van de patiënt heeft geweigerd. En in een heel aantal gevallen uh, leidt dat contact tussen die levenseinde kliniek en die eigen arts van de patiënt ertoe. Dat die eigen arts alsnog besluit om de euthanasie zelf uit te voeren. Dus er is altijd contact tussen de levenseinde kliniek en de huisarts van de patiënt. Uh, en in een heel aantal gevallen, dat is natuurlijk een opmerkelijke uh, bevinding... in een heel aantal gevallen besluit die arts dan alsnog om het zelf te doen. Ja, ik kan me dat voorstellen als hij uh, de, de kliniek als een soort second opinion uh, gebruikt. Maar is het ook het geval wanneer huisartsen in eerste instantie hebben gezegd... nou, volgens mij uh, voldoet u niet aan de criteria? Nou, dat kan omdat je natuurlijk als arts. Uh, je, moet, je moet de criteria uh, interpreteren. Dan moet je ook ongeveer weer weten wat die criteria zijn. Uh, ik denk dat niet zo heel veel artsen parate kennis hebben over die, over die criteria. Want daarvoor heeft een huisarts in zijn praktijk te weinig met euthanasie te maken. Het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat een huisarts de patiënt doet aan die criteria. En denkt: van volgens mij kan het nog niet. Uh, en dat hij dat na contact met uh, de artsen van de levenseindekliniek die toch, uh, ja, laten we zeggen, wat gespecialiseerder zijn. En meer ervaring hebben, dat die hem uh, laten inzien... dat die patiënt inmiddels wel degelijk aan die criteria voldoet. Dus zo, kan het, uh, zo gaat het ook in de praktijk. Eigenlijk is het een gezonde ontwikkeling op deze manier. Ja, als je... Kijkt vanuit het perspectief van de patiënt uh, wiens verzoek geweigerd wordt. En die patiënt die had eigenlijk totdat de levensende kliniek er was, geen, geen mogelijkheid om iets te ondernemen. Uh, vanuit dat perspectief, hè, de, patiënt, de, de arts zegt nee tegen de patiënt, ja, dan is dat toch wel winst. Uh, zowel omdat uh, een aantal huisartsen van de patiënt alsnog besluiten om de patiënt bij te staan. Maar ook omdat natuurlijk in gevallen waarin de huisarts toch blijft weigeren, uh, de artsen van de levensende kliniek zelf tot euthanasie kunnen overgaan als zij wel van mening zijn dat uh, de patiënt binnen de criteria valt. Meneer legematen, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is negen minuten voor acht. Grieken. Spanjaarden, Italianen. Ze zuchten onder de economische crisis. Allemaal? Nee, er zijn natuurlijk ook mensen met geld. En die willen dat geld graag in veiligheid brengen. Een van de manieren is een tweede woning kopen. En steeds meer ontdekken de Duitse hoofdstad Berlijn als een ideale plek om in te investeren. Sans da letto. Stanza da letto. Mol, molto grande. Bel terrazzo. Eén slaapkamer, lekker rustig met uitzicht op de binnenplaats... en een grote woonkamer met een flink balkon aan de straat. Ruth Stirati leidt een van haar Italiaanse klanten rond. Ze woont zelf al lang in Berlijn, maar ze kreeg van vrienden uit Italië... zoveel vragen om advies dat ze intussen fulltime makelaar is. Huizen zoekt, bemiddeld bij de verkoop. En die mensen hebben de veiligheid verloren om geld in de banken te laten. De markt, de markt, is in de grootste steden, in Italië geloven de mensen niet meer dat ze hun geld op de bank kunnen laten staan. Het vertrouwen is weg. En de huizenprijzen daar zijn erg hoog. Dus een huis kopen in eigen land is voor veel Italianen ook niet meer weggelegd. De meeste van mijn klanten zoeken woningen die bis 100.000 euro of 150.000 euro kosten. En hier krijg je nog goede woningen voor 100.000 of 150.000 euro. Het maakt ze niet zoveel uit of het een klein appartement is. Maar het moet wel op een goede plek zijn. In een leuke buurt zoals hier. En je zou denken dat Italianen het financieel moeilijk hebben in crisistijden, maar er zijn natuurlijk ook mensen die wat geld hebben gespaard en een woning willen kopen. In Italië zelf is dat erg moeilijk geworden. Marco Galliano krijgt vandaag een paar woningen te zien. Waarom Berlijn en niet Italië? In Italië is much more expensive, so much more expensive. Where I come from in Bergamo. Uh... Let's say that if I want to buy in a old part of a town, nice part of a town, we are talking about 10.000 per square meter. In Italië is het veel te duur. Ik kom uit Bergamo in het noorden. Daar kost een mooie woning in de oude binnenstad vaak 10.000 euro per vierkante meter. En je krijgt weinig huur. Dus wat heb je er dan aan? Terwijl hier, dit is 80 vierkante meter, vraagprijs 220.000. Dus als je geluk hebt, krijg je dit voor 2 ton. En dan kun je er een goede huur voor vragen want dat is de bedoeling hè, om het te verhuren. The idee is maybe to rent it for nine months in in medium term rentals or something like that. Ja, ik zoek iets wat ik kan verhuren, bijvoorbeeld negen maanden per jaar tijdelijk verhuren en dan zelf één of twee maanden erin, want ik vind het leuk in Berlijn en ik kan het me niet veroorloven om het leeg te laten staan, dus de huur moet het financieren en als ik er zelf af en toe in kan, des te beter. months because I enjoy Berlin, I like to be here. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht over de buurt. Zo'n woning op de daketage. De buurt Neukölln, die is hip aan het worden. Veel oude huizen zoals dit worden opgeknapt. En nu zijn de prijzen in Berlijn nog steeds veel lager dan in andere Europese hoofdsteden. Maar ze stijgen snel. Dus een ideale plek om te investeren. Ik heb gelezen dat er ook demografisch veel meer mensen zullen zijn in de komende 10 jaar. Dat is altijd een goed teken voor een stad om te Precies, Berlijn groeit, er komen ook steeds meer mensen wonen. Dat is toch een goed teken voor een stad. En er is nog ruimte, dus de huizenprijzen zullen ook nog wel stijgen. Het gaat hier goed, dat zie je aan alles. Ja, en dat kun je van Italië niet bepaald zeggen. Het land zat al in een crisis, Nu komt daar de uitslag van de verkiezingen bij met grote winst voor Berlusconi. Nu is de Wahlen is het zo dat die mensen zo meer. zijn nog meer vertwijfeld, want ze zeggen, het kan zijn dat een derde toch nog in wilt. Ja, die verkiezingen, daar worden veel mensen in Italië zo langzamerhand gek van. Die begrijpen niet dat één op de drie mensen Berlusconi stemt. Dus er zullen nog wel meer mensen deze kant op komen, denkt Roet. Dat is goed voor haar. Want dan heeft ze nog meer klanten. De Rijke Italiaan in Berlijn. U hoort een reportage van onze correspondent Wouter Meijer. NOS Radio Journal Media Overzicht. Ik, Katrien Straatman. PvdA-leider Diederik Samsom wil een referendum bij een nieuw Europees verdrag. In een interview met NRC Handelsblad zegt hij voor een raadgevend referendum te zijn. Misschien voelen mensen dan eindelijk niet meer dat ze met hun rug tegen de muur staan. Maar een keuze hebben, zegt Samsom in de krant. In 2005 werd in Nederland voor het eerst in de geschiedenis een raadplegend referendum gehouden over een nieuw Europees verdrag. Dat verdrag werd toen afgewezen door de bevolking. Dom en onverstandig, zo noemde FNV-voorzitter Ton Heerts het nieuwe bezuinigingskabinet van Rutte gisteren in onze uitzending. Heerts mag van zijn leden onderhandelen met kabinet en werkgevers over het sociale beleid, maar zonder het huidige ontslagrecht en de WW-duur de WW ook maar iets te verslechteren. Dat zorgt er volgens het Financieel Dagblad voor dat het voortbestaan van de vakcentrale op het spel komt te staan. Vakbondsexperts zijn het erover eens dat Heerts zich het niet kan permitteren met een akkoord thuis te komen dat moeilijk ligt bij de achterban. Dan zou het wel eens einde oefening kunnen zijn voor de bond. Tientallen, mogelijk zelfs honderden misdrijven... blijven jaarlijks onopgemerkt. In 2005 belanden er meer dan 600 mensen... wegens het vermoeden van een misdrijf op de snijtafel. Vorig jaar waren dat er 340. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Forensisch Instituut. Twee forensisch pathologen zeggen in De Telegraaf... dat er te weinig secties komen... door beoordelingsfouten van politie- en schouwartsen. Gevolg is dat tientallen, wellicht honderden moorden, doodslagen... maar ook gevallen van dood door schuld niet worden ontdekt... Volgens het Algemeen Dagblad is SBS in een vrije val beland... door de slechte kijkcijfers. Adverteerders laten de zender vaker links liggen... en gaan steeds meer naar de veel succesvollere concurrent RTL... en de publieke omroep. Voormalig RTL-directeur en oud-collega van John de Mol, Ruud Hendricks... zegt dat ook de banken ongeduldig worden. SBS is met geleend geld gekocht door Sanoma. De uitgeverconseur haalt het beoogde rendement niet. FIFA-voorzitter Sepp Blatter wil dat toeschouwers in de stadions... op videoschermen, net als bij tennis, moeten kunnen meekijken... als er gebruik wordt gemaakt van doellijntechnologie. Voetbalfans kunnen dan met eigen ogen zien of een bal de doellijn heeft gepasseerd. Vanaf komend seizoen gaat de Premier League gebruik maken van doellijntechnologie... en in 2014 het WK in Brazilië. Volgens de Zuid van Football International heeft Blatter gezegd... dat het systeem transparant moet zijn. En dat terwijl Blatter jaren heeft geprobeerd technologische hulpmiddelen tegen... Houden. Dan misschien wel het all all allerbelangrijkste nieuws. RTV Noord-Holland denkt te weten wie de mol is. Elke week buigen meer dan 2 miljoen mensen zich over de vraag... wie is de mol? RTV Noord-Holland denkt dat het provinciegenoot Kees Tol is. En het is niet voor de eerst dat hij die vraag krijgt. Ja, 100 keer per dag. Echt wel minimaal. Het is het, het, het, En vooral naarmate je langer in het programma zit... krijgen die vraag steeds vaker. Uh, dus op dit moment met nog één aflevering te gaan is het echt... Uh, Heel gek. Ik zit in een hele gekke rollercoaster rit momenteel. Ben je de mol? Daar ga ik geen antwoord op geven. jammer ja, dan. Donderdag, dan wordt bekend wie de mol is: Kees of Paulien? Wat denk jij? Ik heb geen idee. Ik denk Kees. Het is Kees, joh. Echt Kees. De boel is zo belazerd. Goed, na acht uur, veel meer nieuws. Sport op radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. NEC Feyenoord. draaien. wegdraaien, Schieten 1-0. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook RKC AZ. Met een mooie beweging en dan in het zijnet. Roda Groningen. Wat wacht je lang, maar je scoort Ja. En om half 5, Ado Herakles. Oh, dat is een lekkere zeggen die zit erin. En ook het EK atletiek in Voutenburg. Wereldbeker Schaatsen in Heerfoort. En hockey in Amsterdam. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1.